In bijna het hele land leidt de zware regen tot wateroverlast. De grootste problemen doen zich voor in Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Op veel plaatsen heeft de brandweer zijn handen vol aan lekkages en ondergelopen kelders en tunnels. Ook zijn er veel bomen omgewaaid en riolen overstroomd. In Wassenaar werd vanochtend ruim 60 mm neerslag gemeten. Dat is meer dan normaal in heel augustus. De regen leidde ook tot lange files. Sietke H. uit Nijbeets mag haar familie en vrienden weer zien en spreken. Ze zat sinds begin deze maand in zogenoemde beperking... en mocht alleen praten met haar advocaat en de politie. Vanochtend zijn de beperkingen opgeheven. De 25-jarige Sietske heeft bekend dat ze haar vier baby's heeft gedood. De lichaampjes verborgen ze in koffers op zolder. De vrouw woonde bij haar ouders. Een inspecteur van 59 van het politiekorps Twente is buiten functie gesteld. Hij werkte ook als hulpofficier van justitie, maar had daarvoor geen geldig certificaat. Hij wordt verdacht van valsheid in geschriften en zit nu thuis in afwachting van een schorsing. Als op last van de inspecteur in Twente mensen zijn gearresteerd, kan dat gevolgen hebben voor eventuele strafzaken. De landelijke actie voor Pakistan is in volle gang. Steeds meer mensen en organisaties doen mee aan de inzamelingsactie voor de slachtoffers van de overstromingen. Vanochtend bij het begin van de actie stond er 6 miljoen euro op Giro 555. De Nederlandse regering heeft nog eens 2 miljoen toegezegd. De volgende tussenstand wordt om 6 uur bekendgemaakt. In Frankrijk is de dieetguru Michel Montagnac overleden. In de jaren negentig volgden veel mensen zijn afslankmethode. De methode Montagnac kwam er in hoofdzaak op neer... dat binnen een maaltijd geen koolhydraten en vetten tegelijk moesten worden gegeten. Michel Montagnac overleed zondag. Hij was al een tijd ziek. Hij is 66 jaar geworden. Het weer. Veel regen. Vanmiddag en vanavond trekt een zone met zeer zware regen- of onweersbuien over het land. De temperatuur loopt uit 1 van 15 graden in het noorden tot ruim 20 in het zuiden. Morgenmiddag wordt het droger. Dit was het NOS. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 in Zandvoort vol zomer ja. op CFM oh jee.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 Mijn van zandwoord ook op tv. ZFM tekst tv op kanaal 45. Corrido y gozamos, luego nos sentimos.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 de stemmen zijn geteld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 Just like twins, so and The same energy, now the a dead battery. Here's to love.